Bepaal je nu juist wat je waard bent? Want, laat het geweten zijn, je tarief is natuurlijk een van de belangrijkste sleutels in het succes van je onderneming. Het bepaalt wat je gaat krijgen, wat er op het einde van de rit overblijft. Dus dat cijfer juist zetten is wel heel erg belangrijk. En daar hebben we het over in deze aflevering van de Crosscheck. Jij luistert naar de Adako podcast Co-piloten van ondernemers. En vandaag natuurlijk weer bij mij, Bart. Bart? Dag joh. Het bepalen van de waarde. Het is geen evident verhaal, hè? Absoluut niet. Waar trappen de meeste ondernemers in als het daarover gaat? De grootste fout die we tegenkomen is dat mensen zeggen... Ah, maar dan kan collega die vraagt x voor dat product of voor die dienst. Ik ga dat ook doen. Mm -hmm. Want uh, een van de dingen die je als je je prijzen opzet... Uh, moet gaan, gaan bekijken het is niet alleen wat je collega telt, maar ook wat je eigen kosten zijn. Uiteraard, daar begint het bij. Um, iedere ondernemer moet zijn eigen kosten kennen. Okay. En van daaruit kun je gaan bepalen van wat moet ik nu voor mijn dienst of een, voor mijn product gaan vragen om die kosten te dekken. Ja. Dat is één. Maar je wilt ook wel ietsjes meer hebben, je wilt ook nog wel wat overhouden. En die marge moet ook meegerekend worden. Ik ga even terug in op dat kostenverhaal. Um, ik neem gewoon al mijn facturen en ik leg ze op een hoop, of is het niet zo simpel? Uh, het is niet zo simpel. Uh, er is een onderscheid te maken tussen uw vaste en uw variabele kosten. Vaste kosten is bijvoorbeeld de leasing van uw auto, de software die je nodig hebt, dat soort van dingen die je maandelijks, per kwartaal, jaarlijks gewoon terugkomen. Van de andere kant heb je ook uw aankopen die je moet doen van goederen, om uw product te kunnen gaan verkopen. En dat zijn variabele kosten. En die zijn eigenlijk afhankelijk van uh, het feit wat heb ik verkocht deze maand, week en wat ga ik doorverkopen. Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, vaste kosten, variabele kosten. Ik denk, uh, ja, je hebt zelf ook nog een loon, neem ik aan. Uiteraard. En dat is ook een onderdeel van de kostprijs die ook moet meegenomen worden in het verhaal van hoe bepalen we nu ons tarief voor ons product of onze dienst. Maar als ondernemers, als je als je, je, je loon als ondernemer, als dat een kost is, um, hoe bekijken we dat dan? Uh, is het ik betaal mezelf wat overblijft of ik zie mijzelf als een van de kosten van mijn onderneming? Voor mij is dat een van de uitgangspunten. Als ondernemer gaat je ook werken om je boterham te verdienen. Dus die boterham moeten mensen kunnen betaald worden. Het is niet om te zeggen van ik zie wel wat er overblijft om te zien of ik nog een brood kan gaan kopen. Nee, bepaal uw prijs zo dat je dat brood kunt gaan kopen en dat je ook uw boterham kunt eten. Wat we daar toch wel in zien is dat heel veel ondernemers uh, soms nog wel eens de eigenschap hebben om dat loon dan ook zo mogelijk te houden. Hè? Ja, absoluut. Gezond? Uh, nee. Want het is goed voor de zaak. Het is goed voor de zaak. Het is goed om uh, weinig belastingen te betalen. Het is goed om weinig sociale bijdragen te betalen. Maar uh, de volgende vraag van mij is altijd van... Hoe bepaalt jij of hoe betaalt jij uw, uw boterham? En die ook nog een beetje beleg erop. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, nu, hoe bepaal je zo'n realistisch inkomen? Dat is uiteraard ook uitgaan van de kosten die je privé hebt aan de uitgaven die je privé hebt. Uh, voor iemand met studerende kinderen kan dat veel hoger zijn dan iemand die geen woning heeft of geen studerende kinderen of geen verplichtingen. Mm -hmm. Het is afhankelijk dus van je levensstijl? Het is maatwerk. Uh, hangt dat ook af van je ondernemersvorm of heeft dat daar niets mee te maken? Heeft er voor mij heel weinig mee te maken. Of jij nu werkt met een uh, vernootschap of met een eenmanszaak, op het einde van de rit moet er geld overblijven om je privé-uitgaven ook te kunnen dekken. Mm -hmm. Dus even goed uh, samenvatten, mijn kostenstructuur bepaalt voor een stuk uh, mijn tarief en mijn eigen loon is niet zoiets wat je er nog maar vanaf neemt als het over is. Dat is er een effectief onderdeel van. Voor mij is het een onderdeel om te bepalen hoe moet ik nu mijn uh, uiteindelijk tarief gaan uh, vaststellen. Um, dan, daar gaan we dadelijk op terugkomen van, om dat tarief te zetten, want ja, we hebben nu de kosten uh, mee en we willen ook nog wat overhouden, heb jij net gezegd. Dat is de marge. Wat is een gezonde marge? Ook dat is voor iedereen verschillend. Je moet daar rekening gaan houden met wat moet ik naar de toekomst toe aan de kant gaan zetten. Moet ik nog investeringen gaan doen? Dat moet uiteraard meegerekend worden. Want als je een machine moet gaan kopen van 100.000 euro, kun je niet aan de ene klant zeggen, je ah, product wordt nu eens 100.000 euro duurder en ik heb mijn geld om een machine te kopen. Dat is een plan dat moet gemaakt worden doorheen de tijd. Uh -huh. Heb je geen investeringsbehoeften? Dan kun je op een andere manier ermee omgaan, maar uh, zoals al gezegd, het is en het blijft maatwerk voor iedereen apart te bepalen hoe dat het tarief wordt uh, samengesteld. Die marge heb je inderdaad nodig voor wat buffer. Uh, ik denk dat, heel veel, uh, dat er vaak ondernemers zijn die marge en winst door elkaar halen. Hè? Ja, kan je ja. dat nog eens één keer uitleggen? Winst is het gedeelte waar dat je je boterhammen mee gaat kopen. Dus dat is wat onderaan de lijn overblijft. Nadat al uw kosten betaald zijn. Oké, okay, wacht. We gaan, we gaan een hypothetische oefening doen. Ik heb een hamburgerkraam. Uh, die kraam heeft mij wat gekost. Die hamburgers kosten mij wat. Dus ik verdien 1000 euro. Daar gaat 500 euro hamburgers en kraam vanaf. We houden 500 euro over. Is dat mijn marge? Nee, dat is uw winst. Oké. Okay. Uw marge is uh, de verkoopprijs van uw hamburger, minder aankopen die je moeten doen van uw uien en uw hamburger en uw broodje en alles wat daarvoor nodig is. Oké, okay, dat is de marge wat ik eigenlijk bijtel op stuk. Ja. Oké, okay, goed, dat lijkt mij heel helder. Dus uh, degene, geen duizend euro voor een hamburger, is niet zo'n goed idee. Um, voor wie met een hamburgerkraam wil beginnen, uh, die gaat zeggen van, wat we vaak horen is, um, ik ga in het begin met een prijs heel laag zetten. Goed plan? Nee. Wow. Waarom niet? Nadien komt het uit dat uw kosten hoger zijn. En gaat uw hamburger dan van 5 euro en eens 10 euro gaan laten kosten? En dan gaan je, je klanten reclameren. Ja. ja, ja Bepaal ja. vanaf dag 1 wat die moet kosten om dat de aan te gaan te verdienen. Want je tarief zet ook een stuk een, een verwachting natuurlijk. hè? uiteraard. Goed. Dus de, kei, de kernidee: het is, het is echt je prijs zetten is, is wiskunde. En dat gaat zowel over de prijs van je product als over, stel je voor, je doet diensten. Ida. Ja, een dienst wordt ook samengesteld door een aantal onderliggende kosten. En die moeten eruit gehaald worden om uiteindelijk alles vlot te kunnen betalen. Oké, okay. dan hadden we het nog over kosten en marge. Kosten plus marge zorgt voor een duurzame prijs, zorgt dat je alles betaald hebt, een beetje overhoudt en een goede, een goede marktprijs kunt zetten. En je loon is een essentieel deel van je kostenstructuur. Absoluut. Goed. Um, Perceptie is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Uh, je kosten weerspiegelen je waarde. Iemand die zegt van ik ben de goedkoopste in de markt, dat is dus marketinggewijs dan ook niet altijd de beste propositie. Goh, en dan krijgen we zo het verhaal van de supermarkten die reclame beginnen te maken van uh, wij zijn de goedkoopste. Ah nee, wij zijn toch nog goedkoper. En, uh, ah nee, maar daar heb je verkeerde producten voor uh, gerekend. Uh, blijf uit het goedkope weg en tel wat dat je moet hebben om je dienst of je product deftig in de markt te zetten. Want het is ook wel zo, in de race to the bottom ga je het altijd verliezen tegen een grote vis, hè? Uiteraard. Oké. Okay. Goed. Um, we hadden het er al over, hè, van, van heel, veel, heel veel mensen zeggen van, ja, mijn concurrent telt dit. Dit zal wel de gangbare prijs zijn. Dat is een kritische oefening die je toch moet maken, hè? Ja, ja je mocht dat altijd meenemen in de bepaling van je eigen uh, tariefbepaling. Maar het onderliggende mocht je nooit uit de doog verniezen. Dus ga altijd uit van je eigen onkosten, van je eigen situatie en ga op basis daarvan je tarieven bepalen. En in een volgende fase zou ik zeggen, vergelijk dan maar een keer met de concurrentie. En dus je begint eigenlijk van binnen naar buiten en je gaat dan kijken van klopt het met de markt. Ja. ja. En dan ga je natuurlijk ook onderbouwd kunnen bijsturen. Uiteraard. Als dan uitkomt dat je een uh, heel stuk duurder zet dan je conculega voor hetzelfde, dan moet je gaan zien van liggen mijn onderliggende kosten niet veel te hoog. Oké. Okay. Goed, jullie doen dit iedere dag, neem ik aan. Jullie gaan iedere dag kijken van uh, wat moet er in zo'n prijs zitten als hier een ondernemer aan tafel komt. En als hij heel erg slim is, dan uh, komt hij hier aan tafel voordat hij de wieltjes van de grond zet. Um, hoe bereken je zo'n tarief? Hoe doen jullie dat samen? Dat is eigenlijk uitgaande van de boekhouding. Ja. De boekhouding is en blijft de basis van alles wat je wilt gaan sturen binnen je onderneming. Als we daar gaan zien van dat je heel veel privékosten in je onderneming steekt, ja, gaan je kosten te hoog zijn waardoor je je product ook te duur moet gaan prijzen. Dat is niet de bedoeling. Ja. De bedoeling is dat je werkelijke kosten gaat rekenen en dat je op een deftige manier gaat omgaan met uw onkosten om zo te komen tot een juiste prijs voor uw product. Uh, kosten, kosten zijn geld. Ik ken ook de uitdrukking tijd. Tijd is ook geld. Tijd is inderdaad ook geld. Daar kijken jullie ook naar. Ja, ja, ja. Om een voorbeeldje te geven. In een bespreking met een cliënt komen we uit op het feit dat er toch wel wat te weinig cash gegenereerd wordt. We komen met een aantal uren af die geregistreerd zijn door heel het hele team. Laat ons zeggen, een 8000 uur op jaarbasis. Als we dat afgezet hebben ten opzichte van de omzet die gerekend werd, dan kwamen we uit dat er gerekend wordt aan ongeveer een 40 euro per uur, terwijl dat ze uitgaan van 125 euro dat gerekend wordt per uur. En, en waar, sluipen die, waar sluipen die uren dan weg? Dat is een uh, gevaar om met een vast tarief te gaan uh, werken. Die moet je mij uitleggen. Er wordt een tarief bepaald voor een bepaalde dienst. Ja. Maar er wordt niet achterliggend gekeken hoeveel uren we nu om dat, of om die dienst te kunnen leveren. Maar ik taal 150 euro per uur, dan is het toch 150 euro per uur? Ja, maar er wordt gezegd van uh, voor dat type dienst reken ik u 1000 euro. Ja. Dat is een vast tarief naar de klant toe. Maar achterliggend moet je wel uw oefening maken van als ik 1000 uur uh, reken... Maar ik heb uh, 500 uur nodig, klopt dan uw tarief nog? Ja, ja, ja. ja. Dus het, het mooie woord in de markt is nakalculatie. Hè? Dus effectief gaan kijken van die prijs wat ik heb gesteld. En de uren die ik daar steek, kom ik daar op het einde van de rit wel uit. En uiteraard is niet ieder uur 100% aanrekenbaar aan de klant. Moet je ook rekening houden met een veiligheidsmarge. En als je uitgaat dat je een 75% factureerbaar kunt maken, dat dat al heel hoog is. Oké, okay, want je moet niet alleen met de, wat wij noemen non-billables, de niet-factureerbare uren, rekening houden. Maar ook met ja, onverwachte omstandigheden. Ja, absoluut. Zoals ik al zei, van, moet je gaan investeren, moeten bepaalde. Uh, ja, investeringen die je al gedaan hebt binnen een bepaalde termijn vernieuwd worden dat zijn allemaal elementen die in een kostprijsbepaling meegenomen worden zijn er... hebben ondernemers het makkelijk met het feit om zo eens kritisch naar de nakalculatie van hun eigen verhaal te kijken? nee, absoluut niet, dat is iets dat heel dikwijls aan de kant geschoven wordt en wij hebben zoiets van soms moet je daarmee geconfronteerd worden dat is een spiegel die je voor wordt en je kunt er alleen maar sterker van worden als ondernemer eerlijk terugkijken naar hoeveel werk heb ik er eigenlijk aan gehad en was, het, was de soep de kool waard ja. ik denk dat dat ook vooral belangrijk is bij bijvoorbeeld fixed price projecten ja, absoluut uh, goed, um, een hele leuke als je alleen bent, altijd fijn hè? Helemaal, helemaal op je uppie zelf alles terugrekenen, je weet wat je doet en dan komt er personeel hoe verandert dat de prijsstructuur? Uh, eigenlijk verandert dat aan de structuur niks. Het verandert wel aan de factuur. Ja. Het personeel moet ook betaald worden. En vandaar, dat is een kost die moet meegenomen worden in uw tariefbepaling. Maar als ik een personeelslid aanneem en mijn personeelslid kost x, en die brengt mij x, exact dat bedrag op, ben ik dan goed bezig. Voor mij niet. Want... Waarom heb je het personeelsleed aangenomen? Die man is bezig. Toch om winst te maken? Ah ja. Dus ik moet eigenlijk de kost van mijn personeel ook nog eens maal... Daar moet een factor op zitten. Wat is een gezonde factor? Dat is ook weer van producten en van dienst tot dienst afhankelijk. Je moet binnen bepaalde marges kunnen blijven. Maar als je de laatste jaren kijkt, dat de lonen van de bedienden dan vooral continu aan het stijgen zijn moet je al rekening houden dat je toch niet je product ieder jaar x procent duurder kunt gaan maken dus uh, reken al maar een beetje vooruit en voorzie al maar een stijging ja want uh, dat is iets wat, we, wat ik inderdaad vraag vragen, van hoe verdeel je dat over, over je klanten jij zegt ook van niet alleen de kost verdelen over de klanten, maar ook de kost die nog komen gaat of die nog stijgen gaat al maar dan wordt alles wel een beetje duurder alles wordt een beetje duurder, maar je kunt met een gerust hart naar de toekomst kijken. Ja, zonder dat je ieder jaar moet, uh, moet indexeren. Dat is, mijn, dat is ook nog zo eentje. De index uh, moet ik ieder jaar indexeren. Um, ook daar, als ondernemer zit je vrij, uiteraard. Mm -hmm. Maar uh, het is wel een element om mee te nemen. Want index betekent alle onderliggende diensten en alle onderliggende producten worden duurder. Als jij dan niet gaat meevolgen in de markt, ja, dan ga je ieder jaar wat minder verdienen. Dat is ook niet de bedoeling. Dus de index die je niet bijrekent, excuseer, die gaat eigenlijk van jouw inkomsten af? Het gaat van je eigen inkomen af, ja. Goed. Um, heel veel mensen onderschatten toch de kost van dat personeel. We komen er nog één keertje op terug voor wie de stap gaat zetten. Um, Misschien dat we daar zelfs met Conchetta op voort Want dan gaan we eens uh, kijken alles wat zo... van het personeel, dat is meer harakot Dat gaan we dan doen. Dan gaan we eens kijken wat Conchetta vertelt. Want we staan in onze kostenstructuur en in onze tariefberekening voor die eerste werknemer. En wat dat met zich meebrengt, dat vertelt Conchetta. Conchetta. We hadden het over personeel. Bart had zoiets van, dat mag jij oplossen. Dat schuif ik door. Dat schuif ik prettig door. Er zijn ook heel veel ondernemers die dat nog een heel tijdje voor zich opschuiven. Klopt. Um, is personeel zo duur? Um, op zich is personeel niet zo duur, want dat gaat zichzelf terugverdienen. Ay, dat is toch de bedoeling? Ja. Um, maar ik denk dat ondernemers het daar moeilijk mee hebben met alle sociale wetgeving die er rondhangt en met bescherming rond het personeel. Uh -huh. um, stel dat uw personeel ziek is, dan is het uh, voor arbeiders, bedienden nog altijd uh, een stukje gewaarborgd loon van een werkgever. Um, stel dat die, zeker in een beginfase nog, uh, zich moeten inwergen, dan is het niet dat het zichzelf terugverdient, maar dan kost het eigenlijk geld, energie tijd die je er zelf insteekt om het op te leiden. Ik denk dat het dat meer is wat de ondernemer zo'n beetje voor zich uitschuift uh, en eigenlijk wacht terwijl dat dat niet moet. Ja, want als je kijkt aan één kant naar uh, wat kost een personeelslid... Dat is, er is altijd nog een hele mooie discrepantie tussen wat er op de rekening komt en wat de, de werkgever uiteindelijk betaalt. We hadden het vorig, vorige keer hebben we het dus over lonen gehad. We zeggen, wat is op dit moment, laten we zeggen voor een bediende, uh, een gangbaar bruto loon? Een uh, gangbaar netto loon, wat, wat op de rekening komt, apoprijt. Een netto-loon van de bediende dat gaat ongeveer ja, 25.000 à 30.000 euro zijn dat ze per jaar verdienen, dus dat is een 2, 2,5. Ja. Um, wat kost het ons als werkgever? Dat is bijna dubbel zoveel. Per maand. Per maand. Ja, ja. ja. Dus uh, als we naar de kostenberekening gaan waar we het net over hadden, dat is een directe kost die kan je, en die moet betaald worden. Die moet, betaald, die moet worden. betaald worden en die moet meegerekend worden in uw marge en uh, ja, in uw kostenstructuur natuurlijk. Als je gaat zeggen van oké, okay, dit gaat de prijs zijn uiteindelijk, mijn verkoopprijs voor mijn product of mijn dienst. Ja, ja, ja. ja. Um, op dat gebied is het natuurlijk een hele mooie oefening voor ook te zeggen van hoeveel uur moet mijn personeelslid werken om... Die, om dat barema, om die, om die lat te halen, rekening houden met het feit dat het geen één op één kost mag zijn. Nee, nee het mag geen één op één kost zijn. Er gaat natuurlijk een marge zijn die je altijd op een personeelslid neemt. Natuurlijk, iemand die pas start die gaat een lagere prijs hebben dan iemand die al... Uh, ik geef het voorbeeld bij ons op kantoor. Els, die al twintig jaar in de boekhouding werkt, die werkt veel sneller, die werkt veel efficiënter dan iemand die pas gestart is natuurlijk. Ja, want het is aan de ene kant de uren die zo'n personeelslid draait, maar ook aan de andere kant de waarde die, die zij daarin brengen. Hè. Um, als je dan zo'n personeelslid gaat, gaat nemen... Um, Bereken je dat al op voorhand in de kosten? Je hebt dat natuurlijk niet altijd gedaan. Uh, hoe, pak je, hoe pak je dat aan? We zijn vanaf nu met drie, dus het is maal twee. Uh, nee, ik zou dat op voorhand al in de kostprijs gaan verrekenen. In die zin van, uh, je weet natuurlijk wel de, de, de groei die je gaat meemaken. Of je hebt daar een budgettering van gemaakt... En ik zou dat effectief wel meenemen. de kostprijs, dat gaat niet altijd. Maar dat betekent ook niet dat ik mijn prijs, mijn verkoopprijs, op het moment dat ik een personeelslid ga in, in, inzetten, dat ik dat ineens maal twee moet doen. Want de personeelslid, dat personeelslid gaat zichzelf moeten terugverdienen en liefst zouden we daar zelf nog iets aan overhouden. Ja, want die kosten worden niet alleen gedragen door je bestaande klanten. Hè. Er komt ook met capaciteitswinst, komt er ook natuurlijk uh, omzet meer, bij. meer ja. omzet bij. Hè. Um, toch niet altijd even gemakkelijk. Op een bepaald moment ga je naar die klant moeten toegaan. Eh, lieve X, het is vanaf, X, eh, vanaf morgen wordt het eh, allemaal een beetje duurder. Hoe pak je die gesprekken aan? Um, het gaat niet zijn van het wordt duurder, maar het gaat zijn van... Door de inzet van een personeelslid dat zijn eigen expertise heeft, dat zijn eigen uh, kennis meebrengt en misschien dat je zelf ook gaat kunnen verdiepen in bepaalde specialis specialisaties, uh, zou het kunnen zijn dat je meer waarde gaat creëren. En het is eigenlijk die waarde die je klant gaat moeten betalen. Ja, het is eigenlijk de groei van je onderneming, wil ik zeggen een groei in, in kwaliteit en meerwaarde, die je zo kan staven in, in de verhoging van je tarief. En ook van. Ik heb meer klanten, dus ik ben minder bereikbaar. Maar dat wil zeggen, als ik een personeelslid ga inzetten, dat mijn bereikbaarheid ook groter wordt. Want ik heb een personeelslid dat telefoons kan beantwoorden, dat mails kan beantwoorden, dat de deur kan gaan open doen om het onthaal te doen. Dus eigenlijk mijn bereikbaarheid, hoewel ik groei, blijft nog altijd hetzelfde. Ik ga dat misschien zelf niet kunnen doen, maar er is wel iemand die die eerste lijns uh, contacten kan verzorgen in mijn plaats. Want een personeelslid brengt natuurlijk ook ruimte mee voor, voor prospectie. Ja, we kijken naar de kleine KMO die overgeboekt is en vaak net, net genoeg tijd heeft voor zijn Peppel-factuur door, door te jossen via, via het netwerk, um, maar die natuurlijk geen tijd heeft om, om, om sales te doen. Het geeft geen sales, geen marketing. Um, door de groei zijn dat de eerste departementen, laat het mij zo zeggen, in je onderneming, die eraan achteruit gaan. Het enige wat je dan gaat kunnen doen, is de klanten die je hebt. Als je die al kunt gaan servicen, als je die al kunt gaan helpen, dan, dan, dan heb je het eigenlijk al goed gedaan. Terwijl dat je ja, wil je niet achteruit gaan, dan ga je moeten groeien. En dan ga je aan die marketing moeten werken. Je gaat aan de sales moeten werken. Mm -hmm. En daar moet je inderdaad die zuurstof voor hebben. Het is een, een, een balans die je moet afwegen, denk ik. Hè? Kosten erbij versus capaciteit vergroten. Um, ik kan me voorstellen dat als de ondernemer hier aan tafel... Ik kan me niet voorstellen wie dat, dat zou doen... ...die hier bijvoorbeeld aan tafel zou zitten... ...en zegt van, ja, goh, we zijn maar met twee. Um, ja, zouden we er iemand bij halen? Hoe, hoe begin je dat gesprek? Waar begin je? Nu, dat is sowieso heel moeilijk. Ook omdat mensen schrik hebben om... Het blijft verandering. Ja. Je moet als werkgever op dat moment gaan vertrouwen op een andere persoon... ...die het werk, de dienstverlening... Even goed gaat doen als wat jij altijd gedaan hebt. Dus dat is het tweede stuk. Het derde stuk is van we gaan dingen uit handen moeten geven. Laten, loslaten. loslaten. En daar heeft iedereen, elke ouder weet waarover ik het spreek, maar elke ondernemer weet ook waarover ik het heb. Um, daar heeft iedereen het echt heel moeilijk mee. Um, hoe begin je dat gesprek? Als je zelf op een zeker moment zeven dagen op zeven, 24 uur op 24 bewijzen van spreken aan het werken bent, dan heb je geen andere keuze. Dan is het ofwel je bestaande cliënteel afbouwen en kijken van oké, okay, goed, voel ik mij daar goed bij, ofwel gaat het zijn van ik ga iemand aanwerven, een personeelslid aanwerven en ik ga dingen uit handen geven, ik ga dingen moeten delegeren. Dat kunnen stukken zijn van ik ga de stijls uitgeven, ik ga de marketing uitgeven, maar dat kunnen ook dingen zijn van, oké, okay, goed, we gaan iemand aanwerven en we gaan die zo opleiden dat die een dossier kan beheren, dat die de winkel kan runnen, dat die de bakkerij kan runnen, uh, dat we een tweede vestiging bijvoorbeeld kunnen gaan openen. Uh, dat kan een beetje van alles zijn en dat hangt van ondernemer tot ondernemer af. Uh, maken jullie dan de oefening van dit is de prijs van een gemiddelde ondernemer versus dit is jouw kostenstructuur? Of zeg je van dit is jouw kostenstructuur en dat kunnen we aan een personeelslid geven? We beginnen natuurlijk vanuit de boekhouding te werken hè? en dat begint bij dit zijn de cijfers van mijn onderneming. En op basis daarvan gaan we kijken van oké okay, kunnen we daar een personeelslid van betalen? Rekening houdend met het feit dat dat personeelslid zich natuurlijk ook gaat moeten terugverdienen. Dat gaat misschien zeker in een dienstensector niet in een beginfase zijn, want die gaan moeten opgeleid worden tot. De kost moet je pakken, zeker in een beginfase. En dat kan variëren van sector tot sector. Dat kan van een maand, drie maanden gaan tot een opleiding van een jaar, soms twee, soms drie jaar. Dus dat is een kost die op dat moment moet slikken. En uw onderneming moet dat wel kunnen dragen. Belangrijk daar is van. Het is niet alleen van vandaag, maar welke buffer heb ik opgebouwd, zodat ik die buffer eventueel kan gebruiken om mijn personeelslid te gaan opleiden. Ik moet dat ook niet altijd zelf doen. Het zou kunnen zijn dat die opleidingen kunnen volgen en dat ik het, extern kan laten, um, ja, dat ik het personeelslid extern kan laten opleiden en dan intern kan gebruiken. Dus een beetje kijken van wat is er nu effectief wel nodig. Uh, in deze oefening hebben we vooral gekeken naar... Um een, een, een vaste werkkracht. Uh, die oefening is er natuurlijk eentje die je ook in andere dingen kan gaan doen. Ik denk dat in april de wetgeving verandert, dat flexijoppers all over the place mogen uh, komen. Dus de oude vandaag die niet in de IKEA willen gaan zitten om uh, te kijken of de kotboelaar nog warm is. Die kunnen vanaf nu bijklussen in zowat elk sector uh, vanaf april. Dus dat geeft ook weer een heel ander verhaal een heel ander beeld. En dat is misschien iets voor een andere podcast. Om af te sluiten wil ik toch nog eens heel even kijken naar de mensen die praten of denken over hun uh, nadenken over het tarief dat ze vandaag de dag aanrekenen. Wie op het einde van de rit kijkt van dit tel ik voor mijn diensten. Wat zou je hun willen meegeven? Wat zou je zeggen van doe die oefening vandaag is? Um, wat ze vooral moesten kijken is van oké okay, wat zal ik voor mijn diensten? Wat rekening uit mijn klant aan? Um, en Bart zei er straks van hoeveel uren heb ik daarvoor gewerkt? Maar dan effectieve uren, niet alleen de uren die ik rechtstreeks met de klant bezig ben, want dat is één. En dan geef ik het voorbeeld van uh, iemand in de bouwsector bijvoorbeeld. Dat begint met ik krijg een prijsaanvraag binnen. Ik ga mijn prijsoffertes opstellen, maar ik moet die prijzen ook vragen bij mijn leveranciers. Die prijsofferte wordt meestal besproken met de klant en dan is het wachten totdat ik mijn akkoord krijg van de klant voordat ik effectief aan het werk kan beginnen en dan begin ik eigenlijk pas te verdienen, want heel die periode daarvoor ja, die tellen ze meestal niet mee, maar dat zijn wel heel veel uren dat ik bezig ben, waar dat ik niet voor vergoed wordt. Wij zijn vrijwilligers in onze eigen onderneming. <laughs> klopt, klopt. Dus daar is het gewoon effectief gaan kijken van oké, okay, hoeveel uren heb ik effectief gewerkt vanaf het ogenblik dat ik mijn prijsaanvraag of mijn project binnenkrijg, tot aan de afsluiting, tot aan de facturatie. En misschien zelfs een nabespreking hè, met de klant van hoeveel uren ben ik daaraan bezig geweest? En als ik dat deel door mijn verkoopprijs, wat is dan effectief wat ik verdiend heb? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus we zien het. Uh, het is niet alleen een kwestie van wat hou ik over, maar hoeveel tijd steek ik erin, hoeveel risico neem ik, hoeveel investeringen heb ik, hoeveel vaste kosten heb ik. Je prijs moet dan ook nog eens... Als een in de markt, in de diensten die je levert, binnen, de, binnen de, de, de waarde die je voor jezelf hebt. Heel veel Vlaamse ondernemers zijn toch nog heel bescheiden. Hè? Zeer bescheiden, heel zeker. Um, en dat, dat is moeilijk voor ons ook als, als accountants om. Zeker in de dienstensector. In de horeca weet ik bijvoorbeeld... Als ik een biefstuk ga eten, dan is de kwaliteit van mijn eten... In de bouw is het de kwaliteit die afgeleverd wordt... Van, van het project dat gedaan wordt. Maar in de dienstensector, wat is de waarde die ik kan leveren? Want ik heb niks materieel dat ik aflever. Alhoewel, mijn kennis, mijn kunde... Dat is wel iets wat aan waarde kan geschat worden en dat is moeilijk, zeker in de consultancy, uh, zeker in alle andere diensten, um, om die waarde die je creëert voor je klant, om die ook zelf naar waarde te gaan schatten. Dus als we het allemaal mooi afsluiten, kom ik tot een hele leuke oefening van wat is mijn tarief? Aan één kant is het inderdaad van wat zijn mijn kosten, vast, variabel enzovoort. Uh, wat is de marge die ik moet hebben om een gezonde buffer op te bouwen? Maar, en dat was eigenlijk een hele mooie. Wat is de meerwaarde die mijn werk teweeg brengt bij de klant? Ja. Want ook dat is een bepalend factor voor jouw tarief, hè? Ja. Goed. Een hele mooie oefening tot nadenken. Iedereen die op het einde van de dag is gaat kijken op de lijn van wat heb ik vandaag verdiend en hoeveel uren heb ik erin gestoken en bijna een hartverzakking krijgt. Denk dat die eens heel dringend contact op moet nemen met de co-piloten van jouw onderneming, zodat jouw zaak niet in een luchtzak komt en je zeker niet in het eilen zit te vliegen. Alweer een leuke aflevering. Volgende keer zijn we er weer met meer boekhoudkundig vluchtadvies, om ervoor te zorgen dat je met je zaak vleugels krijgt en alles veilig aan de grond zet. Dit was de Crosscheck van Adako Tot de volgende keer.